Negen, 9, negen, 9, 9, ja, dat is een mooi getal. Negen, negen, negen, wat geluk eens brengen zal voor die mensen op het water. Toen geef ze toch een hand, want door negen, negen, negen komen zij misschien aan land. Negen, 9 het is voor u een klein gebaar. Negen, Negen, 9 zo tegen het einde van het jaar. Dan is uw gift een kerstgeschenk. Dan zijn die mensen thuis. Door negen, negen, wordt hun boot misschien een huis. Je goeie hart Want 999 Is voor hen De beste start. Mensen Kunnen mensen helpen We zijn er voor elkaar De vrijheid Van die stakkers Komt door u Het volgend jaar negen, nee, nee, het is een stapje dichterbij. Negen, Negen, Negen, nee, nee, en die anderen zijn vrij. Die anderen willen leven dat heeft u in de hand. Negen, negen, nee, 9, nee, maakt van zee misschien weer lang. 9-9, ach, het is hier ver vandaan. 9-9, je kunt hun taal niet eens verstaan. Maar woorden zijn niet nodig als het om helpen gaat. 9-9, het is nog niet te laat. Maak de deur nog eenmaal open.